De Amerikaanse congreslid Gabrielle Giffords is ontslagen uit het ziekenhuis. Giffords werd bijna twee weken geleden in Tucson door haar hoofd geschoten. Giffords gaat nu naar een revalidatiecentrum. Het weer wisselend bewolkt met in het zuiden wat winterse neerslag. Morgen bewolkt, overwegend droog. Het wordt dan vijf graden. Dit was het NOS Journaal. ANW-verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Er staan nog wel een paar files. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is het nog aanschuiven tussen knooppunt Leenderheide en Leende over 7 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 2. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom bij de Vlakentunnel tunnel 3 door werkzaamheden. En de N210 Rotterdam richting Schoonhoven tussen de aansluiting met de A16 en de Algera-brug 3 kilometer.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 Anton de Goede. Welkom, dit is Brans met boeken inderdaad. Wim Brans is er dus zelf nog even niet. Is herstellende van een gecompliceerde beenbreuk. We hopen dat hij er snel weer is. Wat overigens niet wil zeggen dat ik hem niet met veel plezier vervang. Eh, op deze plek, want we hebben vanavond een bijzondere gast. En dat is Miek Smilde met een mooi geweldig onderwerp. Mix, welkom. Dank. Um, ja, de aanleiding dat je hier bent, je bent onderzoeksjournalist, je bent uh, juridisch onderlegd, je, je noemt jezelf ook juridisch onderzoeksjournalist. De aanleiding is dat, er, dat je een nieuwe tak hebt beoefend, literaire non-fictie, en die is ondergebracht in het boek Raarhoek geheten. En dat boek Raarhoek dat gaat voor een groot deel over je vader Jan Smilde. Je vader, die in de jaren 70 en 80 directeur-geneesheer was van Franciscus Hof, een psychiatrisch ziekenhuis in Raalte, nabij Zwolle. En jij hebt hem geportretteerd als de baas van dat ziekenhuis in de jaren 70 en 80. Maar je hebt ook gekeken wat er na zijn vertrek daar... met, dat, uh, met die inrichting gebeurd is. Want in de jaren die achter ons liggen, 2008 en 2009, is het afgebroken. Uh, de, de bewoners die daar zaten, die moesten verhuizen. Die moesten naar Zwolle verhuizen. En dat paste in de teneur die er nu in de psychiatrie is... van de vermaatschappelijking. Een inrichting ergens afgelegen in de bush. Dat is niet meer van deze tijd. En er is een uh, beweging dat psychiatrisch patiënten naar de stad moeten. En naar de dorpen. Je vader is vorig jaar overleden, heb je me verteld. Dat staat niet in het boek. Um, dus die heeft waarschijnlijk de totstandkoming van het boek... voor een groot deel meegemaakt. Maar helaas niet het eindresultaat uh, mogen zien. Zo is het. Ja, zo is het. Hij, ik heb hem uitgebreid geïnterviewd voor het boek. Ik heb daar ook opnames van die een zeer dierbaar bezit natuurlijk zijn. Maar in december 2009 is hij overleden. Ja, maar hij heeft het bijna in concept kunnen lezen? Of nee, was hij, toen hij nog heeft niks gelezen. Ach. We hadden het afgesproken dat, we ook, dat hij het pas echt zou lezen als het af zou zijn. Ja, Hij is al in de jaren tachtig daar vertrokken. Was hij uh, zeer bejaard nu? Hij was 82 jaar en, uh, en ja, dan kan je niet zeggen: Ons is onverwacht ontvallen. Nee. Uh... Maar ja, het is toch jammer. Hij had er natuurlijk graag, uh, graag, graag bij geweest bij de presentatie. Bijvoorbeeld gisteren aangeboden aan Ap Klink. Ab Klink uh, bij jouw uitgeverij, de Arbeiderspers. Was leuk. Het was geweldig. Ja, het was echt geweldig. Gebeurde er nog iets rond het boek uh, bij die presentatie of was het een glasheffen? Het was, uh, het was een glas. het was wat ik heel bijzonder uh, vond uh, om, om mijn hele leven daar te zien. Mijn oude middelbare schoolvriendin was er, studievrienden, veel familie, uh, collega's, veel, die mij ook altijd erg hebben geïnspireerd omdat ze zelf zulke prachtige boeken <laughs> schrijven. Uh, dus dat is dan toch iets heel bijzonders. Ik was ontzettend blij dat de heer Klink uh, het eerste exemplaar in, be, uh, in ontvangst wilde nemen. Hij uh, hoofdredactor... hey, is trouwens nu niks. hè? Nee, hij was. Uh, nou ja, daarom, daarom had hij misschien er ook tijd voor. Maar hij was natuurlijk wel wat. En ik vind dat hij nog steeds iets is. Uh, namelijk een hele prettige persoonlijkheid. die als minister van Volksgezondheid de GGZ onder andere in zijn portefeuille had. Dus hij weet er ook echt wat van: van de geestelijke gezondheidszorg. Ja. Um, over je vader komen we later dit uur absoluut nog uitgebreid te spreken. Dit was ook de week, uh, om gelijk maar even te kijken naar de, naar de actualiteit... van de ketenen van Brandon die alom verontwaardiging uh, wekte... na de documentaire die ik trouwens niet gezien heb bij de EO. Nou, maar iedere kranten stonden er van vol en iedereen die heeft dat gezien. Er was een spoeddebat, staatssecretaris Veldhuizen... die zei dat mensen in de zorg niet meer vastgebonden mogen worden. Nu ging dat echt over een, een zwakzinnige ja, en over Serenlo in Ermelo. Dat is iets anders dan een psychiatrisch ziekenhuis. Maar er zijn raakvlakken. Uh, en ik wou toch even kort met jou erop ingaan... Uh, wat jij bijvoorbeeld van die uitspraak vindt... van de staatssecretaris Veldhuizen. Die zegt... Uh, ja, dat het vastgebonden mogen, dat, dat, dat kan niet meer, dat, dat, dat moet ophouden. Ik ken de zaak van Brandon niet anders dan uit het nieuws. Ik heb die documentaire ook niet gezien. Dus ik um, ben daar uitermate voorzichtig over om daar iets over te zeggen. In het algemeen vind ik zo'n uitspraak, dit mag nooit meer voorkomen. Je hebt hetzelfde gezien twee jaar geleden in de discussie over separeren... wat in de psychiatrie gebeurt... Dat mag nooit meer voorkomen. Er was toen een man in een separeerzaal overleden in Amsterdam. G gestikt in een uh, pindakaasbootkamp. Een broodje met pindakaas, ja. En uh, uh, nee, het, het, het mag natuurlijk niet. Maar uh, ik vind dat er ook geen mensen schietsovereen mogen worden. En ik vind misschien ook wel niet dat er uh, vaders dood mogen gaan. En uh, het gebeurt wel. Is zo'n uitspraak dan eigenlijk te impulsief en te, te, te emotioneel van de staatssecretaris? Ik bedoel... Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat het een politieke uitspraak is. Je, je, he, dat, zo werkt het nieuws in Nederland. Mijn collega Joris Luyendijk heeft daar een prachtig boekje over geschreven. Over hoe het op het Binnenhof toe gaat. En dit is daar denk ik een voorbeeld van. Er is iets aan de hand, dat wordt uitvergroot. Uh, het nieuws moet ontzettend snel uh, en wordt natuurlijk steeds sneller uh, schande geroepen en dan moet daar een reactie op volgen. En een genuanceerde reactie: van we gaan eens eerst kijken wat er aan de hand is en hoe zit het verhaal nou precies in elkaar. Ja, daar is de tijd niet voor. Nee, je hebt. We, we gaan het dit uur natuurlijk voornamelijk over de psychiatrische kant hebben en niet zozeer over de zwakzinnige uh, zorg. Maar er, er zijn raakvlakken. Ook, ook dit geval van die Brandon had. Uh, dat, ja, daar ging het ook over psychische afwijkingen. Ja, hij, hij, naar wat ik heb gelezen. Is het een zwakzinnige jongen, maar wel met ook een psychiatrische problematiek? Je zegt in de psychiatrische inrichting gaat het, ja, komt het separeren uh, veel voor. Dat heb je ook in je boek trouwens behandeld. 18.000 keer per jaar. Ja, want naar aanleiding van die meneer die in Amsterdam-Oost stikte in een boterham met pindakaas... was dat toen even kort een hype, een paar jaar geleden... Ja. Uh, en toen bleek dat Nederland met stip in de top drie van meest separerende landen van Europa staat. Ja, dat is zo. Er zijn trouwens mensen die zeggen: je kan nog beter iemand uh, vastbinden dan in een isoleercel zitten. Nou, alle drang- en dwangmaatregelen, want daar hebben we het hier over, uh, uh, zijn ontzettend ingrijpend. Uh, en zijn ook uh, echt uh, laatste middelen die men toepast als al het andere niet, niet werkt. Um, en uh, wat, wat. Ik ben even je vraag vergeten. Die, over die... Nou ja, we hebben het over het, het separeren, ja. de discussie van het isoleren. Wat, ja, er zijn oh mensen ja, dat die... je soms beter vastgebonden kan worden dan. Hmm. Nou ja, de. Um, en dat het separeren dus in Nederland een hoge vlucht had genomen. Ja. Dat het heel vaak voorkomt. Ja, het komt relatief veel voor. Maar het zijn, het zijn, het zijn altijd keuzes tussen kwaden um, die er zijn. Uh, Nederland separeert veel omdat dwangmedicatie bij ons... dus heel bot gezegd gewoon een spuit in iemand zetten... om iemand rustig te krijgen... aan veel strengere eisen is verbonden in Nederland... dan in de ons omringende landen... En wat wij ook niet moeten vergeten is dat in Zweden... drie keer zoveel sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen... op een afdeling rondlopen. Ja, als er meer personeel rondloopt, eh, zijn er meer handen aan het bed... Eh, en, en kan rustiger zorg worden geboden. En dat leidt tot minder separaties. Dat zijn keuzes die landen zelf maken. Dus alleen maar zeggen schande, wij mogen niet separeren... of schande, je mag niemand vastbinden... En uh, nogmaals, dat zijn de onvolkomendheden die er zijn... maar het zijn ook gevolgen van keuzes die wij maken. Allemaal als maatschappij. Bijvoorbeeld, hoeveel mag de zorg kosten? Ja, in Nederland kost de zorg heel veel. In Nederland kost de zorg heel veel. Uh, maar het ligt natuurlijk maar net aan waar, uh, waar je prioriteiten legt... waar je in investeert. En, uh, je zegt ergens, elke Nederlander die werkt, die betaalt... 325 uh, euro per per maand aan AWBZ. Gemiddeld. AWB, ja, en dat, dat wordt meer. En dat, dat, dat is ook, uh, ik denk dat heel weinig Nederlanders zich dat realiseren: dat het zoveel is. Mm -hmm. En waar gaat dat geld heen? Nou, dat gaat onder andere, dat gaat natuurlijk ook met name naar verzorging en verpleeghuizen, hè, voor oudere mensen. Maar dat gaat ook uh, naar zwakzinnigen... Uh, en naar psychiatrische patiënten. Maar uh, je zegt, Zweden is in staat om meerdere mensen. Want daar, daar dat bleek ook de hele afgelopen week dat daar toch een belangrijk accent ligt, aandacht van mensen... Aandacht. gewoon in de zaal en bij, bij, bij de patiënten. Uh, doet Zweden dat dan beter? Vers, verspreidt die beter dat geld? En gaat er ik, bijvoorbeeld veel Ik in? ben nooit in Zweden geweest om een psychiatrisch ziekenhuis te bezoeken... wat ik graag zou willen doen, want het lijkt me eigenlijk geweldig... met deze ervaring achter mij om dit nou eens he door heel Europa te gaan. Ik weet inmiddels iets van de... Italiaanse psychiatrie af, omdat dat zo'n belangrijke ontwikkeling is geweest eh, in, in de psychiatrie van Europa en ook van Nederland. Misschien kan dat ook zeker. Ja. Maar het zou fantastisch zijn om te kijken, hey, hoe hebben ze nou in die verschillende landen die zorg en deze problemen, hoe pak je dat aan? Het enige wat ik weet op basis van de literatuur die ik heb gelezen, is dat um, ik, ik ben er wel van overtuigd dat meer mensen helpt, en natuurlijk sowieso, twee verpleegkundigen op 24 patiënten. Wat, ik, wat meestal standaard is. Ja, er hoeven dus maar twee heel onrustig te zijn. Ja, en, en je hebt een lege zaal. En er zit dan een leerling verpleegkundige van 18 bij. Dus meer mensen helpt absoluut. Om ook minder uh, drang en dwang nodig te hebben. Maar wat ook met name helpt is, is aandacht. Inderdaad ook... Um, Nabijheid en uh, niet veel personele wisseling, vaste begeleiders, dat is voor deze mensen zo ontzettend belangrijk. Ja, aandacht is kernwoord in je boek. Ja. Uh, en waar het om dat separeren gaat, heb je een, een, een zin. Uh, daar, daar schrijf je zoals in de, econo in, in de economie periodes van hoog en laag conjunctuur elkaar afwisselen, zo wisselen in de psychiatrie periodes van aandacht en angst elkaar af. Wat bedoel je daarmee te zeggen? Nou, um, in de ontwikkeling van Franciscus of het ziekenhuis... wat is gesloopt en waar mijn vader dus directeur geneesheer was... dat idee is ontstaan in de jaren 50... om daar een toen en nog Rooms-katholiek ziekenhuis... voor krankzinnige vrouwen... Alleen voor format, vrouwen toen. Alleen he? voor vrouwen. En waarom alleen voor vrouwen? Omdat boven de rivieren er niks was voor psychiatrische patiënten... van het vrouwelijk geslacht en het Rooms-katholieke geloof... Het was natuurlijk toch nog een, onzel, of een verzelde maatschappij. En alle katholieke vrouwen die uh, psychiatrische stoornissen ontwikkelden... boven de rivieren, moesten naar, uh, naar Venray, naar Sint-Anna. Nou, dat was, dat was een, een grote belasting voor, uh, voor families... Uh. En die, die katholieke mannen dan? Katholieke mannen hadden de sint jozef stichting in Apeldoorn. En die was uitsluitend voor mannen? Die was uitsluitend voor mannen. Krankzinnig. Ja. Uh... ja, een mooi woord in dit geval. <laughs> ja. Ja. En dat raarhoek, dat is een, een, een, een, ja, een soort katholieke enclave bij... Bij Raalte in de buurt. Ja, nou, Raarhoek is een, is een buurtschap. Het is de naam van een buurtschap. Of Raalte is een katholiek Raalte is eigenlijk is echt een katholiek dorp. In een, in, een, in een, wat ik beschrijf als een voor het overige vrij stevig Calvinistisch uh, Overijsel. Um, en en dat, dat is een katholiek dorp. En dat, dat kwam dus zo mooi uit maar over dat idealisme, want daar hadden we het over, ja. of we hadden het over dus angst. Na de oorlog angst. werd dat, werd dat ja, gestikt. En dat gestikt. was eigenlijk een hele hoopvolle periode. Hè? Nooit meer oorlog, nooit meer de verschrikkingen van de nazi's. Dat zou nooit meer gebeuren. Dus ook nooit meer mensen wegzetten, niet mensen isoleren. niet mensen. Dus dat was een hele optimistische tijd. Um, separeercellen waren er toen nee, niet? Nee, dus dat is aandacht, zeg maar. Hè? Dus, dus dat is de aandachtperiode. Geen separeercellen, veel mensen... En dat wisselde zich af en dat ontwikkelde zich verder in de jaren 60, toen het ziekenhuis open ging en de jaren 70. Dat waren toch uh, ja, hoogtijdagen voor de psychiatrie. In, in die zin dat, uh, ja, dat, dat, er, dat er vrij veel geld voorhanden was. Er werd veel gedaan met patiënten. Ik herinner mij uh, open dagen. Uh, uh, ze gingen op reis. Uh, er werden activiteiten georganiseerd. Uh, er omheen, dus veel om. Um, niet alleen de behandelingscentraal of de verpleging... maar ook allerlei activiteiten daaromheen. En toen kreeg je de jaren tachtig. En dat waren veel grimmiger jaren, economisch gezien. Maar ook mensen waren bang. Mensen waren bang voor, de, voor, voor kernrampen en kernbommen. Maar ze waren ook weer bang voor elkaar. Nou, In de jaren negentig was het weer een optimistische periode, denk ik. Na de val van de muur. Ik geloof ook zeker dat dit soort wereldgebeurtenissen... Uh, toch ook weer invloed hebben op het beleid wat gevoerd wordt ook op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg. Het, het grote verbindt zich toch vaak met het kleine en andersom. Dus dat was weer een meer een periode van aandacht... waarin ook die ideeën van een vermaatschappelijking opkwamen. Uh, of die aandacht ook werd gegeven is vraag 2. Maar in ieder geval, dat was wel de insteek. En ik denk dat we nu weer in een periode van angst zitten. Ja. Um, en angst, dat houdt dus dan in dat er een neiging bestaat uh, naar mensen te separeren. Nou ja, mensen te separeren. Ik denk dat dat tegenwoordig gewoon is... omdat gewoon echt de, de personele bezetting heel slecht is. Het is uh, er is een groot personeelstekort in de zorg... maar ook zeker in deze zeer ingewikkelde hulpverlening. Ja. Um, en uh, ja, ze moeten soms wel. Ja, ehm... Um... De maatschap, de, de vermaatschappelijking. Ja. Sorry, ik struikel over het woord. Ja, het is ook een ingewikkeld woord. Maar dat is een kern en dat heeft te maken... Je zei net, de Italiaanse psychiatrie. Op een gegeven moment um, was er sprake van het Romeinse model in de psychiatrie. Ja. Ja. En dat is in de jaren tachtig opgekomen. Kan je zeggen wat dat behelsde? Ja, in Italië uh, is in 1980, zeg ik uit mijn hoofd, een wet aangenomen. Of ja, 1978, 1980, een wet aangenomen. Uh, die de onmiddellijke sluiting van alle instituten voor psychiatrische zorg in Italië behelste. Dat is heel radicaal gegaan. In Italië had je nog echt hele grote ziekenhuizen... waar niet 400 mensen zaten, zoals in Franciscus, of maar 5000. Die hele grote uh, ziekenhuizen. Die werden van de ene dag op de andere uh, gesloten. En patiënten werden ondergebracht in kleine gemeenschappen. Uh, letterlijke gemeenschappen in de zin van dat uh, uh, dokters, verpleegkundigen, familie... Uh, samenleefden eigenlijk te midden en met die patiënten... Um, een zeer idealistisch model, wat inderdaad dus uitgaat van aandacht... en van nabijheid en van directe zorg... en geen hiërarchische verhoudingen en dergelijke. Um, dat trok heel veel aandacht van uh, de rest van Europa. Er zijn heel veel mensen toen naar Italië gegaan. Ook vanuit Franciscus of werden er reizen georganiseerd naar Rome... om met eigen ogen te zien. Dat gebeurde overigens wel wat later. Dat was niet in 1980, maar met een vertraging als het ware... Van 10, 15. Men jaar. was in die tijd onder de indruk en men dacht, in Italië hebben ja, ze daar het gevonden. Gebeurt het, ja. Daar gebeurt het. Ja. En uh, dat vond navolging in heel veel landen en ja. ook in Nederland, ja. waar men zei. Ja, die inrichtingen zoals in Raalte, dat is te geïsoleerd. De mensen moeten terug in de samenleving. Uh, zoveel mogelijk ambulante zorg naar de wijken. De patiënt moet weer burger worden, ja. dat gevoel. Heel en we erg. hebben eigenlijk heel vaak de psychiatrische patiënten, die willen we niet zien. Die hebben we opgesloten. Die hebben we in de bossen gebracht. Ja. En daar zit natuurlijk ook eigenlijk wel iets in in die gedachte. Ja, er zit heel veel in in die gedachte. Alleen het grap is die gedachte is bij Franciscus of er eigenlijk altijd geweest. Het hele concept van Franciscus of was niet een ziekenhuis te bouwen in de bossen, maar een inrichting de bouw die erop gericht was om iedereen een zogenaamd retourticket mee te geven. Elke patiënt die werd opgenomen, zou een retourticket meekrijgen. En dat betekende dat het dus vanuit werd gegaan dat mensen daar niet langdurig verbleven. Maar voor een, nou ja, voor een, voor een tijd. En dus weer terug zouden gaan in de maatschappij. En het was ook prachtig toen um, uiteindelijk de nieuwe gebouwen van die mens, zo heet de organisatie, nu... Um, werden geopend. Dus de nieuwbouw en het oude ziekenhuis was gesloopt. Toen zei een van de directieleden daar ook nog trots van... Hè? vroeger was het in, in, de, in de bossen en nu is het bij die mensen om de hoek gewoon. En daar was mijn vader nogal, nogal voorbolgen over. Omdat hij zei, het hele concept was van oorsprong daar op gericht. Ja. En Zo zie je weer, mensen denken iets nieuws te verzinnen. En dat is niet altijd nieuw. Dames en heren, u luistert naar Brands met boeken. En de gast is Miek Smeelde... die een boek heeft geschreven over de psychiatrische inrichting in Raalte... waar haar vader directeur geneesheer was... Eh, onderdeel van dit programma, en we gaan straks praten waar die vermaatschappelijking eh, toe leidde... en waarom dat mislukte en hoe de verhuizing is gegaan van de inrichting. En daar laten zich nog duizenden dingen over, over zeggen. Een vast element in dit programma is eh, de eerste herinnering. En dat heeft te maken met de Groningse hoogleraar Douwe Dreijsma, schrijver van Vergeetboek... En die bracht in dat boek, geloof ik, Nico Scheepmaker in herinnering... de schrijver en journalist... die aan mensen die hij interviewde altijd vroeg naar hun eerste herinnering. Wij hebben de draad weer opgepakt, ook omdat Douwe Draaisma terecht zei... dat dat zo'n mooi archief uh, opleverde... en dat het zo jammer is dat het bij Nico Scheepmaker gestopt is. Dus wij vragen op onze beurt aan jou in dit geval, uh, Miek, om je eerste herinnering te vertellen. En dat laten we dan altijd voorafgaan door het nu volgende muziekje. De eerste herinnering. Ga je gang. Mijn eerste herinnering echt als kind is aan um, uh, wat je nu uh, denk ik een uh, peuterspeelzaal zou noemen. Ik denk dat ik uh, een jaar of drie, vier moet zijn geweest. Vier denk ik. En blijkbaar gingen wij een ochtend of twee ochtenden per week ging ik, naar die peuterspeelzaal. En die heette De Eerste Stap. En ik weet nog heel goed hoe het tegelpad liep naar uh, die Peuterspeelzaart toe. Het was een gebouw uh, achter, een beetje achter de reguliere bewoning. En uh, ik, ik weet ook nog echt hoe het er van binnen uitzag. Over hoe, hoe die kleine stoeltjes er uh, waren, van die drie pootjes waar we op uh, zaten. Blijkbaar vond ik het heel spannend om toch het idee te hebben... Uh, naar school te gaan, want ik heb... Uh, uh, uh, nogal wat uh, familieleden boven mij, in de vorm van een broer en drie zussen. En die gingen natuurlijk allemaal naar school. Dus blijkbaar uh, vervulde mij dat met trots dat ik toch ook naar een school ging. De eerste stap in Almelo, dat is mijn eerste herinnering. Juist. En je komt dus uit Almelo, weet ja, je Ja, geboren tukken. En ook waar dat raalte ligt, uh, zei je dat dat dan dus een salad, katholieke. He? ja, en dat is Salland. Dat is Salant. Ja. Oh ja, dat, is, uh, dat luistert natuurlijk allemaal nauw. Dat luistert allemaal nauw. Um, en dat jouw vader, Jan Smilde, uh, geneesheer-directeur werd in Raalte, in die kleine katholieke gemeenschap, had dat te maken met jullie uh, kleur? Nee, en hij werd directeur-geneesheer. Dat is een belangrijk verschil. Er waren altijd geneesheer en hij werd de eerste directeur genezen. omdat hij heel erg een nadruk wilde leggen op... ik ben echt van de organisatie, ik ben, ik ben van de baas. En de behandeling ligt bij de daar, primair bij de behandelaar. Maar dit is een detail. Mm -hmm. uh, nou, die hadden uh, geen manager. Nee, uh, oh nee, nee, nee, nee, absoluut de... niet. Nee. Maar hij was wel de baas. Ja. Maar... maar over je vader straks. Maar, nee, kom je uit een katholiek kom... nest? Nee, nee, Nee, ik kom uit een uh, gereformeerd nest. Mm -hmm. Moeder synodaal, vader van oorsprong zelfs vrijgemaakt. Juist. Nou, in die uh, uh, details gaan we hier niet treden... Nee. want daar weet ik er ook uh, veel te weinig van. Uh, nou, alles maar alles die... behalve katholiek, zullen we maar ja, zeggen. Ja. ja, en ook misschien ook wel uit een soort zware, uh, zware kant. Nou ja, de vrijgemaakte de kerk is zwaar. Mm -hmm. ja. En hoe kwam hij daar dan toch terecht? Nou, hij is geboren in Groningen, uh, voerde later praktijk in Almelo... had een vrijgezegd uh, uh, eerst een eigen praktijk... Op een gegeven moment heeft hij uh, die verlaten... is districtspsychiater geworden in, in uh, Almelo en omstreken. Dat wil zeggen dat je ook veel samenwerkt met justitie en dergelijke. Um, dat heeft hij een tijd gedaan... waardoor hij die omgeving rond Almelo uh, goed leerde kennen... en daar ook een naam uh, kreeg. En um, op het moment dat het, uh, ja, het ziekenhuis was, was uh, een, een beetje in zwaar weer... begin jaren 70... Stonden bedden leeg. De koers was niet helemaal duidelijk. Het was financieel lastig. En toen heeft het stichtingsbestuur hem gevraagd: Wil je daar niet als een soort ad interim, zeg maar, avant la lettre, komen? Um, omdat hij die naam had als districtspigiater in die omgeving. En eigenlijk was het hem toen al heel erg snel duidelijk: van ja, als ik, als ik deze klus aanneem, dan moet ik daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen om te blijven. Bovendien was hij echt. Uh, voor, al heel snel vergroeid met dat ziekenhuis. Ja. Dus, uh... Hij ging in dat ziekenhuis werken toen jij een meisje van acht was. Zeven, ja. En hij vertrok daar toen je een meisje van twintig was. Ja. Dus jij kent je jeugd eigenlijk vanaf je achtste niet anders... dan dat je vader uh, daar, daar werkte. Ja. Leggen daar ook veel herinneringen van je? Ergens in het boek zeg je van in mijn jeugd al zag ik... er liepen uitgestotenen over het plein. Ja. ja. De psychiatrische kliniek was voor jou... Nou, ik weet nog, dat vond ik wel mooi van die eerste herinnering. Die peuterspeelzaal is mijn persoonlijke eerste herinnering. Maar mijn eerste herinnering aan het ziekenhuis weet ik ook nog heel goed. Toen ging ik namelijk met hem mee. Ik liep hand in hand met mijn vader. Mijn vader was een kleine, dikke man. Um, die nooit een pak droeg. Dus hij, uh, hij had iets uh, los aan. Hij, ik, heb hem, ik loop met hem aan de hand door een, de gang. Dat was een hele lange gang in het ziekenhuis. Uh, Ziekenhuis, de S-gang. Van een kilometer, geloof ik. Ja, van een kilometer. Ja, ja dus echt zo'n hele lange, troostloze gang. Ongelooflijk. En um, daar komt een vrouw naar ons toe. Geen tanden in haar mond. Uh, verwaarloosd uiterlijk. En die komt heel dicht met haar gezicht bij mijn vader. Waaruit onmiddellijk sprak dat de codering die wij hebben als mensen tot elkaar. Dat we een beetje afstand houden. En dat. Maar ze kwam heel dichtbij. Naar haar, met haar neus raakte ze mijn vader. En ze zei... Dokter, ik zie helemaal niks. Ik zie helemaal niks. En ik hoor het haar nog zeggen. Echt ook in dat mooie plat accent. En ik schrok daar geweldig van. Ik, ik, ik verschool mij ook achter mijn vader. Maar ik weet nog dat hij zo rustig bleef. En dat gaf dus onmiddellijk ook een heel veilig gevoel. Dus het was een dubbel gevoel wat ik toen even had. Van ik, ik schrok... Uh, want zo ernstig psychiatrisch had ik ze niet gezien bij ons thuis. Hij had een psychiatrische uh, eigen praktijk, maar daar kwamen een ander type mensen. Dit was echt een, uh, een, een zwaar gestoorde vrouw. Maar omdat mijn vader zo rustig bleef, werd ik ook meteen weer rustig. En sindsdien ben ik ook nooit meer bang geweest. Terughakend op dat begin, hè? de angst. Er wordt nu weer vaak gezegd... Mensen die dan vastgebonden zitten of mensen die in de separeer... Dat, dat, ja, dat heeft ook te maken met angst van het personeel. En er zijn dan weer ja. mensen die zeggen van... ja, maar ik ben ook nooit bang geweest. Het heeft te maken ja, met je vak Ja, nee, maar dit is echt iets anders. Zo'n zo, zo Brandon is een jongen van 18. Daar zit een ongelofelijke kracht in. Maar ik heb ook de separatie gezien van een 54-jarige vrouw. Een heel klein vrouwtje. Er moest zeven man omheen om haar vast te houden er komt er kan zo'n ongelooflijke agressie loskomen. Dat gaat niet over angst in je vak niet kennen, want ik ben diep onder de indruk van juist de vakkennis van heel veel mensen die daar werken onder ontzettend moeilijke omstandigheden. Dus dus zeggen van ze zijn dat is een hele andere soort ja. angst. Nee, burgers zijn bang voor afwijkend gedrag. Ja. Dat zeg je zeg je ook dat als zoiets in de Publiciteit komt dat gelijk patiënten daar ook uh, afstand van merken als ze in een winkel komen of als ze uh, he, iedereen denkt nu onder invloed van de pers, van oeh, dat is eng, dat is. Uh, dat is uh, ik word bang. Ja, nou ja, en in, in dit geval is het natuurlijk met name de schande. Wat zijn wij voor een maatschappij dat wij mensen vastbinden, of wat zijn wij voor een maatschappij dat wij mensen in een separeercel laten zitten en daar laten stikken. Die verontwaardiging die kan ik best navoelen... maar het ligt, zoals ik al eerder zei, vaak toch wel gecompliceerder dan dat. Maar het is zeker zo dat als er iets ernstigs gebeurt... waarbij een psychiatrisch patiënt is betrokken... met name natuurlijk als het gaat over gewelddadigheden die zijn gepleegd... dan uh, merken alle andere patiënten dat onmiddellijk... als ze uh, gewoon boodschappen gaan doen. Ja. Er zijn hele zware kanten aan, ook in het boek kom je hele schrijnende gevallen tegen. Um, en dat is het niet alleen, het is ook Mathilde, die, die als een rode draad in je boek uh, figureert. Wie, wie, wie is zij? Nou, Mathilde wordt de poppenvrouw genoemd. Um, zij uh, loopt, nou, ik weet niet hoe lang, maar decennia al uh, in het dorp rond. Met een, poppen, of met een kinderwagen, waarin poppen zitten. En dat heeft ze ook altijd gedaan. Hele generaties zijn met haar opgevoed. Zij stond namelijk altijd uh, bij de kruising... Uh, van de weg. stond zij altijd. Uh, te, daar stond ze, te wachten, te kijken. Wachten op Godot heb ik altijd een beetje in mijn hoofd uh, gehad... En um, over zo'n vrouw doen ook dorpse verhalen de ronde. Want het is eigenlijk een, een, een archetypisch beeld. Uh, zo'n vrouw met, met poppen. En ze kan ook heel fel uit de hoek komen. Dan vraag je bijvoorbeeld, hoe is het met je kinderen, Mathilde? En dan zeggen ze, het zijn mijn poppen, hoor. En dan opeens is, ze, is ook dat is dus weer, ja, um, onverwacht gedrag. Nou ja, en daar hebben kinderen allemaal spannende ja, verhalen uh, over... En, en mythes noem ik ze. Want het zijn mythes. Ja. Want niemand weet eigenlijk hoe het echt zit. Ik ook niet. Want misschien ook is er een, een, een, een vrolijker verhaal nog... Uh, dat je beschrijft dat in de inrichting uh, Henk van Ulsen komt om uit een dagboek van een gek te lezen van Gogol, het beroemde verhaal, de monoloog. En daar zijn er mensen op afgekomen, en ook patiënten natuurlijk. En, uh, en uh, je, je geeft precies de dialoog weer, hoe je dat gevonden hebt, is mijn raad, want het speelt al langer terug in de geschiedenis. Ja. Maar er is in ieder geval een patiënt die zich helemaal actief bemoeit met de tekst van Van Ulsen. Ja. En van Ulsen, de helaas overleden acteur, die uh, gaat er geweldig mee om. Ja. En die maakt bijna die patiënt. Deel van het uh, van die monoloog. Ja, ja. Nou, ik weet het omdat ik, mijn vader heeft deze herinnering opgehaald. Dus het wordt uh, daar als kan blij zijn met al deze herinneringen. Mijn vader herinnerde zich dat moment heel goed. Er was een theater, er is nog steeds een theater. Dat theater is uh, behouden. Het dus enige, gebleven. Wat, niet is enige afgebroken. wat niet is afgebroken. Dus het theater staat er nog. Um, maar daar, uh, toen, uh, toen het ziekenhuis er nog wel stond, werden daar reguliere voorstellingen gegeven. Um, en nog steeds. Dus daar kwamen uh, try-outs van uh, theatergezelschappen, cabaretiers... en Henks van Ulsen heeft daar in de jaren zeventig... inderdaad zijn dagboek van een gek opge uh, opgevoerd. En daar kwamen dus altijd ook patiënten uh, naar dit soort voorstellingen toe. En mijn vader herinnert dat heeft op iedereen een hele grote indruk gemaakt... want ik heb het van meerdere mensen uiteindelijk teruggekregen... dat hij uh, zit in die monolog en opeens staat er een man op... en die zegt zo is het precies, zo is het precies... In, in die waanvoorstelling en van Hulse even Die zegt, uh, fantastisch dat je het herkent. En als je nu gaat zitten, dan zal ik vertellen hoe het afloopt. <lacht> ja. En dat is dus, ja, dat is dus echt dat ontzettend knap geïmproviseerd. En ik heb uh, het, oh, het hele to het toneelstuk ook weer teruggehoord op cd, een paar keer. En het is ook zeer indrukwekkend wat Hulse heeft gedaan. Want het is, uh, hij ook, ook in dit stuk laat hij als het ware... een langzaam ontstaan van zo'n psychose uh, zien... Het is de moeite waard. Um, laten we nog even zeggen dat we praten met Milde, De auteur van Raarhoek. Een boek over psychiatrische kliniek in Raalte. Die kliniek is in 1952 uh, gesticht, heb je verteld. Als een katholiek krankzinnige instituut voor vrouwen. Voor katholieke vrouwen. Langzamerhand ging dat sint eraf en werd het een meer... Uh, openbare kliniek. In de jaren 50, vlak na de oorlog, werd er dus niet meer gesepareerd, bijvoorbeeld, want die oorlog dat was traumatisch. Langzamerhand komen die nieuwe invloeden in die psychiatrie. Jaren 50: wederopbouw. Het, het, het gaat goed met het, met het, met het gebouw. Het, is, het, voor, het beantwoord dan aan de nieuwe inzichten van veel openheid. En dan voordat we toekomen aan die, die, die beweging vanuit Italië... van die vermaatschappelijking... is er eerst nog de populariteit van de psychiatrie in de jaren zeventig. De antipsychiatrie, die natuurlijk ook daar zijn intrede doet. En jouw vader, die uitgerekend in die tijd uh, de baas daar is... die lang niet altijd beantwoordt aan de tendens van... Uh, Jan Voedrennen, de antipsychiaters. Zeg nog even in het kort wat de antipsychiatrie... en Jan Voedrennen eigenlijk wilden. Nou, uh, Jan Voedrennen uh, is een uh, psychiater... Uh, die op een gegeven moment een boek schreef... Wie is van hout? Een heel belangrijk uh, boek op dat moment. Het sloeg echt in als een bom. En uh, hij voerde samen met ook anderen uh, een beweging aan... die er heel erg van uitging. Is, wat is eigenlijk gekte? Bestaat gekte eigenlijk wel? Uh, je ja, had toen ook een slogan... Uh, Ooit een normaal mens ontmoet. En beviel het. Dat was zo'n spiegelende poster. Het was heel erg de beweging... Uh, Geert Mak zat daar ook in. De gekke beweging. Die maakte de gekke krant. Ja, die was helemaal onder de indruk ja. van Jan Voedrennen. Nou ja, die zat wel, wel. hij zat wel in die beweging van... En het, dat past natuurlijk heel erg in de democratiseringsbeweging... die veel breder was. Weg met de autoriteit. Weg met de betere weters. En ja, als er één... Als archetype was van de beter weten, dan was het wel de psychiater. Dus het was een hele dankbare, uh, een heel dankbaar onder onderwerp om je daar eens goed tegen af te zetten. Maar het sloeg uh, helemaal door ja, natuurlijk, hè? Het, he? nou, het, het, het, het sloeg in die zin uh, qua zorg heel erg door een van de, wat ik toch echt wel schrijnend vind. Ik ben geen psychiater, ik kan me daar geen medisch oordeel over vormen, maar... Ik heb wel gehoord welke consequenties het heeft gehad voor mensen. Op een gegeven moment ontstond het idee... dat schizofrenie als ziekte eigenlijk niet bestond. Um, maar toch te wijten was aan uh, vervreemding van mensen. Natuurlijk echt zo'n woord wat ook in de jaren 60, 70 thuis hoorde. En het ging zelfs zover dat uh, met name uh, de opvoeders van deze kinderen... werden aangewezen als de schuldigen voor het ontwikkelen van schizofrenie. De moeders van deze kinderen werden zelfs ijskastmoeders genoemd. Dus doordat het koude vrouwen zouden zijn geweest... en geen warmte aan hun kinderen... zou die ziekte zich hebben ontwikkeld. Dat heeft heel erg veel schade brokkend aan de familieleden... aan de opvoeders zelf. Ook aan hun ernstig zieke kinderen. Want schizofrenie is namelijk... hoewel het een verzamelbegrip is voor heel veel... is het wel duidelijk dat het een ernstige ziekte is... En uh, het heeft ook de psychiatrie, denk ik, als zodanig uh, wel schade berokkend omdat het ook uh, ja, een andere ontwikkeling enigszins in de weg stond. Ondertussen kwamen er overigens ook wel weer nieuwe, uh, kwamen er wel farmaceutica weer op de markt. Dus het zijn altijd meerdere bewegingen. Maar dat was de antipsychiatrie van Jan Voudrenne. En mijn vader volgde dat zeker. Jan Voudrenne's boek stond ook bij ons in de boekenkast. Dus het was niet zo dat hij zich daar tegen uh, wierp. Maar hij was veel te veel medicus om, uh, om te ontkennen dat schizofrenie bijvoorbeeld echt een, een ziekte ja. was die je kon behandelen met pillen. En gelukkig maar, maar het was ook de tijd dat One Flew over de Koekoesnest... de film, uh, verfilming van Ken Kesey met Jack Nicholson ja, in de hoofdrol. De van die... Uh... He, dat, dat en van de, de van de electroshocks, electroshocks dat, was, uh, nou, dat stond gelijk aan fascisme bijna. Ja, dat was ook zo. Terwijl jouw vader die uh, je, je omschrijft dat hij heel veel electroshocks heel, heeft gegeven. Heel, ja. En het, uh, het opmerkelijk is dat electroshocks tegenwoordig nog uh, weer... Uh, een, als een van de weinige oude methodes gebruikt worden... en niemand heeft daar meer moeite mee. Nee, nou ja, de, zo zie je dus die hoogconjectuur, hoogconjunctuur, laagconjunctuur, die angst en die aandacht. Dit soort bewegingen zie je eigenlijk steeds. Het is... Uh, een, een tijd van pillen en dan weer meer van praten. En het, het, zo wisselen altijd periodes zich af. En dat is ook in de psychiatrie zo. En het mooie is van het schrijven van zo'n boek... waarin je dus echt 50 jaar in beeld brengt... zie je die bewegingen ook terugkomen. Je, zie, je, ziet, je ziet ook steeds weer... want we hebben een tijd gehad dat we erg in, uh, in de farmacie geloofden. Uh, met name de antidepressiva, maar ook de psycho, uh, de, de, de, de, uh, tegen de antipsychotica... Um, na het verschijnen van een zeer kritische boek van Trudy de Hu, De depressie-epidemie en Paul Verhagen die een boek heeft geschreven... over het einde van de psychotherapie... slaat de slinger weer naar de andere, de slinger andere kant. slinger toch weer een beetje door. En komt ook weer de sociale psychiatrie in beeld. Die zegt, ja, we hebben wel pillen nodig, maar zonder een gemeenschap en zonder aandacht en zonder contact maken... ja, kom je er ook niet. Want dan... Dus zo zie je die bewegingen heen en weer. Vorige week zat hier uh, Stefan van der Vijver, huisarts. Ja. En die sprak er schande van dat huisartsen zoveel antidepressiva... 80% voort... van de antidepressiva wordt voorgeschreven door huisartsen. Een miljoen mensen in Nederland slikt antidepressiva. Het helpt echt sommige mensen. Maar het helpt ook een heel aantal mensen niet die het wel slikken. En er is een psychiater of een arts in jouw boek die zegt... het is een bloody shame. Ja, yeah. Jill Thielen, Zuid-Amsterdam, yeah. yeah, zegt dat. Um, shame. Die periode trouwens, als je jouw boek leest... dan denk je, ja, die periode van Jan Foudrennen... en dat al de Geert Max zo enorm... Uh, tegen de electroshocks waren. Ik simplificeer nu enorm. Ja, <laughs> dat zal maar, hij je niet in dank afnemen. Maar, maar is, nee, die, is die periode goed beschreven? Want ik denk, daar valt nog uh, veel te halen. Ik, ik, ik lees dat de hoogleraar H.M. van Praag... die in die tijd psychiater was... Uh, nou, je schrijft ergens dat hij het land uit ja. moest... Nou ja, om, de, omdat bij, hij bedreigd werd. Het was een biologische psychiater. en hij Bij zijn oratie heeft hij op een gegeven moment... Uh, uh, de antipsychiatrie uh, niet wetenschappelijk genoemd. En die werd zo uitgejuicht En dat was natuurlijk echt die periode... van een ontzettende naming- en shaming-cultuur die er was... waar echt weinig nuance was. En die man kon gewoon zijn vak niet uitoefenen. Nou ja, een beetje in het verhaal wat we ook hebben gehad met Buikhuizen. Die hersenonderzoek deed naar criminelen. En Jongen. die door Piet Grijs uh, gewoon geschreven is. En die door Piet Grijs echt geschreven is. En ik moet wel zeggen dat... dat, dat uh, nou, ik, ik, ik vind. De, er is best veel over die antipsychiatrie geschreven. En het heeft ook dingen goed gedaan. Dat vond mijn vader ook. Die democratisering heeft geleid tot meer patiëntrechten, tot het aanstellen van patiëntenverbetrouwspersonen, tot ook meer contact met. Uh, ouders van, uh, van patiënten. Dus het heeft ook heel veel dingen goed ge gedaan. Maar het heeft ook dingen kapot gemaakt. Ja. We uh, spreken hier met Miek Smilde in Brands met Boeken. U kunt ons ook mailen. Brands met Boeken aan elkaar. Het is de eerste keer dat ik dit zeg. Maar ik had het eigenlijk al een begin willen zeggen. Brands met Boeken. Voor als u wilt reageren op waar we het hier over hebben. Over het loodzware onderwerp. Eigenlijk ook van de psychiatrie. De psychiatrie in Nederland. Ja, je citeert in je boek uh, Paul Schnabel die gezegd heeft... eigenlijk is de psychiatrie te omschrijven als de wetenschap... van de onopgeloste raadsels en de wanhoop. Jij, prachtig. Het is prachtig. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, het is bijna poëtisch... maar tegelijkertijd denk je, ja, wat staat er nou eigenlijk? Is, er dan, is het zo'n raadselachtig iets? En het is raadselachtig. Hè? En jij, jij, jij probeert er een vinger achter te krijgen. Je hebt in het boek heel veel patiënten en ex-patiënten van de kliniek in Raalte geïnterviewd. Je hebt ze nu meegemaakt. Want als we een sprong in de tijd nemen... Um, dan gaan we dus van die tijd van de antipsychiatrie... Waarop jou, in die tijd was jouw vader daar de baas... maar die is op een gegeven moment verdwenen. Jij hebt nu, jaren later... na die beweging van de vermaatschappelijking... Ja. en het opheffen van de kliniek... en het, het, het afbreken van die gebouwen... en dat is nu gebeurd... Uh, die heb je gevolgd en heb je met allemaal ex-patiënten gesproken. Dus eigenlijk heb je de tijd van na je vader in kaart gebracht. Ook een halve eeuw psychiatrie door jou bezien via die mensen van de kliniek. Ja. En verscheuren natuurlijk, er zaten mensen in die kliniek. Omschrijf je die, die, die er al zaten toen jij nog geboren moest worden. En die dus nu uit hun... Uh, gebouw daar in de. In, ik stel me dan altijd iets in de bossen voor, maar misschien zijn er wel. Nou, het, het, waren het, ook, het was dus wel een hele landelijke omgeving. Okay, ja. Ja. En, uh, maar die moesten daar weg. Ja. En je, ja, je, je, je denkt dan, ja, omdat dus de beweging vanuit Rome, waar ze zeiden van de mensen moeten naar de steden en naar de dorpen en meer onder de mensen. En daar kan je ook trouwens je emoties niet helemaal uh, steeds onder controle houden, want je schrijft als Melaatse kwamen ze in de steden terecht en. In Frankrijk heeft een klosjaar nog iets romantisch. Maar uh, zwervers en in de steek gelaten mensen in de stad... dat werkte in Nederland in heel veel gevallen niet. Nee, want... Uh, het moet wel even duidelijk zijn, als je dit soort woorden uh, noemt... gaat dat niet over die situatie nu in uh, Raalte. Maar eigenlijk al twintig uh, jaar eerder. De vermaatschappelijking is begonnen in de jaren tachtig. Dat concept van vermaatschappelijking is toen uh, ontstaan. En met name in het westen van het land sloten toen ook een aantal klinieken hun poorten. Bijvoorbeeld het provinciaal ziekenhuis in Zandpoort. En uh, toen zijn er grote groepen mensen in Amsterdam terecht gekomen en waar eigenlijk geen opvang was, dus die kwamen in de Belmar terecht, um, wat in de jaren tachtig uh, ook al ja, nog erger, een grillige wijk was, een grimmige wijk zonder enige begeleider. Die mensen werden knet psychotisch, dus die kwamen, dus, dus de hele dak- en thuisloze problematiek is toen met name in Nederland ontstaan. Daarvoor hadden wij had, in Parijs waren clochards, maar in Nederland niet. Dat is toen wel ontstaan. Dus de dak- en thuispolitiek is echt eind jaren 80, begin jaren 90 uh, ontstaan. Omdat er zoveel psychiatrische patiënten op straat kwamen. Waarom werkte wat in Italië dus kennelijk wel werkte... Uh, want dat heb je eerder in deze uitzending omschreven, daar is dus een wet aangenomen waar die grote klinieken sloten en mensen teruggingen naar de dorpen en opgevangen werden in andere units, kan ik me zo voorstellen. Waarom werkte dat in Italië wel en in Nederland kennelijk niet? Nou, het is een vraag of het in Italië werkte. Het, het zag er wel heel mooi uit en in sommige gevallen was het ook heel goed uh, georganiseerd. En dat is in Nederland ook zo, want in Nederland zijn er ook allerlei initiatieven genomen. die wel goed uitpakken. en die niet tot vreselijke toestanden hebben geleid. Ook hier weer, het ligt er maar aan hoe je het doet. Ook hier is er weer de nuance uh, aanwezig. Maar wat heel duidelijk was in Italië. En Italië is een veel politiekere samenleving dan de Nederlandse is. Het werd heel erg duidelijk vanuit de communistische partij. Uh, ook vormgegeven. Dus uh, het, de gemeenschapszin, en met name ook de familiezin... is in Italië heel anders dan in Nederland. En dat leidde er dus toe dat die kleine gemeenschappen daar... in sommige gevallen wel werkten, omdat ook er veel familie was... om te helpen en te ondersteunen. Daar waar in Nederland die traditie helemaal niet was. Dus je kunt wel een concept nemen en een ideaal ontwikkelen... Maar dan moet die wel afgestemd zijn op de realiteit. En dat is denk ik in het begin van de hele vermaatschappelijking... niet gebeurd in, mm -hmm. uh, in, uh, in Nederland. En je zegt, dat is dus twintig jaar geleden is het, uh, is het misgegaan. Ja, is het begonnen die vermaatschappelijking. Toen is het een paar keer misgegaan, ja. Ja. Uh, en nu met je wil duidelijk het onderscheid uh, maken dat nu het afbreken van de kliniek in Raalte, de verhuizing van een, een jaar, twee jaar geleden, hoe is het dan met de, de bewoners nu afgelopen? Nou, er zijn uh, niet iedereen is naar eenzelfde plek gegaan. Er is gedifferentieerd. Er zijn mensen naar uh, een nieuwe, wat kleinschaliger kliniek in Zwolle gegaan. Daar zijn, zijn ook de verschillende typen zorg uit elkaar gehaald. Dus er is een kliniek voor verslavingszorg. Er is een kliniek voor acute psychiatrie. Voor oudere psychiatrie. Dat zat allemaal in één gebouw in Raalte. Dat is nu meer gedifferentieerd. Er zijn een aantal mensen uh, naar instellingen voor beschermd wonen gegaan. RIBW's zoals die heten. En er is een groep van de meest... Uh, de oudste patiënten is inderdaad te zelf gebleven. Daar hebben ze een gebouw voor aangekocht en die wonen daar. Ook uit de overweging, deze mensen we zijn zo vergroeid met dit dorp, die moet je niet meer daar uithalen. Die moet je niet meer verhuizen naar een nieuwe uh, stek. Nou, en, en wat mensen daar zelf van vinden, want daar heb ik met name natuurlijk naar gevraagd, wat vinden patiënten daar nu zelf van? Mm -hmm. Want daar gaat het eigenlijk over. En mijn vader heeft in een van zijn interviews met mij ook gezegd... we hebben eigenlijk in het verleden altijd te veel beslist... over de hoofden van uh, patiënten zelf heen. Want het rare van die antipsychiatrie is, om daar nog even op terug te komen... Die, die, die ging dus heel erg ervan uit dat ze voor de patiënt opkwamen. Maar ik denk dat ze zelden eigenlijk de patiënt daar zelf naar hebben gevraagd... van willen jullie dat wel? Want als er een conservatieve groep bestaat... zijn dat wel psychiatrische patiënten die willen helemaal niet veranderen. Um, en dat was nu ook zo met de verhuizing. Het verzet was aanvankelijk heel groot. Mensen willen niet verhuizen. Uh, maar toen bleek dat ze echt allemaal een eigen kamer zouden krijgen. Um, dat hebben ze nu. En dat ook de vertrouwde verpleging meeging. Heel belangrijk. Aandacht, contact en dat, en dat, en dat, ja, dat vertrouwde. Uh, toen is het eigenlijk vrij goed verlopen uh, naar, naar dat geheel toe... Voor die categorie patiënten. Of althans, een paar van hen vinden dat goed verlopen. Niet iedereen is ook interviewbaar. Er zijn ook mensen die helemaal zelfstandig inmiddels wonen. Um, die zich redden. Uh, ook die zijn daar heel blij over. Dus in dat opzicht is de vermaatschappelijking daar uh, goed voor geweest. Alleen, uh, het heeft een prijs. Wat is de prijs? Eenzaamheid. Want... Dat concept van die vermaatschappelijking... een concept dat nogmaals eigenlijk veel ouder is. Hè? Ook mijn vader heeft in de jaren 70 en 80 al allemaal projecten opgestart... met, met, een, met een woning waar dan een aantal patiënten gingen wonen in die dorpen. En noem het maar op. Dus dat is al een heel lange beweging geweest. Dat is goed. Om, om te differentiëren van de zorg is goed. En om mensen nabij anderen te hebben is ook goed. Alleen dat gaat er dan wel van uit dat je dus contact met je buren krijgt. En uh, dat iemand inderdaad je helpt met uh, uh, je verhuizing... Of, of met het schilderen. En dat gebeurt niet. Hmm. Want, want het blijven toch andere mensen. En ze vertonen gedrag wat niet volgens de codes gaat... die wij met elkaar hebben afgesproken. En we zijn eigenlijk wel een heel egoïstisch volkje ook. Ja. Egocentrisch. En je schrijft ergens van... ja, we zijn veel te snel toch geneigd om mensen naar een loket te verwijzen, zonder er zelf... Dat ja, zegt mijn de... vader in mijn boek. Dat mm -hmm. ja, oh ja. zegt mijn vader. Dat hij, dat... Nou ja, wij willen, wij willen heel graag... Ik geloof wel dat, het, dat Nederland is een, is een aangehard land met veel regelgeving en um, met veel concepten en visies en missies. En daarin moeten allemaal wel dingen passen. En daarbij wordt wel eens gewoon de werkelijkheid vergeten. En daarom vond ik het ook zo belangrijk om dit boek te schrijven... vanuit het perspectief waarop ik het heb gedaan. Ja, en dat perspectief waarvanuit je, waarvan uit je het hebt geschreven is... Dat, dat is dat, je, je neemt ons mee, je bent uh, de onderzoeksjournalist die je bent. Je krijgt uh, dit op je, ja, op je bord. Het is geen opdracht geweest. Het is nee. een, een, een eigen wens geweest om dit te doen. Je hebt daar heel veel tijd volgens mij in gekregen ingestoken. En je ziet dan, je bent gehuisvest in Amsterdam... en je rijdt steeds in je autootje naar uh, de andere kant van het land. Ja. Je luistert heel vaak naar de nieuwszender Radio 1. <laughs> uh, en in welke, zo ben je daarmee bezig. en ja, wat, wat, wat was nou eigenlijk je nieuwsgierigheid? Wat wil je nou eigenlijk te weten komen? Nou, op, vanaf het moment dat ik hoorde dat het ziekenhuis zou worden gesloopt... Uh, ja, liet dat nieuws mij niet los. Want ik vond het beeld bijna documentaire beeld. van. daar is een ziekenhuis. waar 200, 300 mensen zitten nog. Die daar worden verpleegd. Sommigen van wie dus. 40 jaar in het ziekenhuis hebben gewoond. Die zitten daar. En over een jaar. Nou, ik, ik hoorde al eerder dat het zou worden gesloopt. Maar over enige tijd. Is dat, staat daar dus geen stem meer op de andere. Dus dat is echt een gevoel van. Ja, een gevoel van, daar moet ik bij zijn, want dat moet ik registreren, die sloop. En dat had natuurlijk te maken met mijn eigen jeugdherinneringen die daar lagen. Um, met ook, mijn vader werd, werd ouder. En uh, Franciscus of was echt zijn grote liefde. Hij heeft daar met heel erg veel liefde uh, en betrokkenheid gewerkt, altijd. Dus het was een ode aan je vader. Nou, maar dat maar tegelijkertijd... zou ik niet Pro... willen schrijven, maar het, het, was wel, het was wel de aanleiding, ja. ja. En tegelijkertijd maak je er een soort tijdsbeeld van... Ja. Die verhuizing, die mensen die naar Zwolle moeten gaan... de afbraak op het terrein, en jij die luistert naar Radio 1. En wat hoor je op Radio 1 in die tijd? Nou, het, het fascinerende was dat ik begon mijn onderzoek in juni 2008... en het loopt tot september 2009. En uh, in juni 2008 en in de, uh, en naar de opmaat van de, van de troonrijden 2008... is er al wel een beetje een dreiging voelbaar... maar is de toonzetting ik toch vrij optimistisch... En dan valt Lehman Brothers om. En dat is toch wel het begin van de financiële crisis, van de kredietcrisis. Nou, en dat ging echt nergens anders over uh, op de radio de hele tijd. Dan krijg je ABN AMRO en Fortis. En, uh... Dus het gaat op de, op die, in die werkelijkheid waarnaar ik luister steeds over. Enorme bedragen, geld, uh, uh, belangen, macht, uh, uh, uh, uh, noem het maar op. En dan rijd ik daarheen, dat is dus de werkelijkheid... terwijl je kunt zeggen, allemaal hartstikke gek geworden op Wall Street... maar uh, dat is de werkelijkheid waar we met z'n allen in geloven... en uh, waar we vreselijk veel belang in hechten. En dan reed ik zo naar het oosten van het land toe. Ja, en daar, daar gebeurde iets wat ik dan in mijn naam ook noem... geen van de patiënten of geen van de dokters schoof aan bij de wereld draait door. Maar het was toch wel groot nieuws. Voor die mensen was het heel groot nieuws. Maar ook voor al die mensen die er altijd hebben gewerkt, was het groot nieuws. En niet in de laatste plaats voor het dorp, dat vergroeid was met een ziekenhuis wat er nu niet meer is, was het groot nieuws. En dat was eigenlijk de, ja, de, de tocht die ik maakte vanuit het hele um, uh, gestreste, uh, overwerkte, uh, geagiteerde westen van het land naar het langzamer lopende. Um, kalmere, geloviger ooster van het land. En die contrasten waren heel groot. Dus ik heb ook een beetje die radioberichten als... Nou ja, het is, het is niet zo mooi gelukt als in Una giornata particulare... maar een, een beetje dat idee had ik wel ja, steeds. Ja, dat ik ja. zo rijdend met het nieuws, waar je dat hoort... Naar, naar een andere werkelijkheid rijd. Je hebt het boek opgedragen aan Casper... Je hebt, uh, en dat is misschien een beetje zwaar, uit het boek blijkt... dat hij uh, het leven niet aankon en dat hij er een eind aan gemaakt heeft. Ja. Je schrijft over je vader en over de suïcide die er heel veel geweest is... in eigenlijk het leven van elke psychiater. Je zegt, elke psychiater heeft zijn kerkhof. Ja, Willem Segers zegt dat, is een, is een psychiater uit mijn boek, ja. Je zegt verder dat de herinneringen van jouw vader aan die suïcides dat dat eigenlijk jouw herinneringen zijn geworden. En je laat nu net het woord geloof vallen. Het is ook wel heel zwaar als je dat niet achter je kan laten... en dat dus eigenlijk overneemt van je vader. Nou, uh, hoe moet ik dat? Ja, is het zwaar? Ja, het is een heel zwaar onderwerp. Het is een heel erg zwaar onderwerp, dat is zo. Maar uh, waarom ik het mij herinner is... ik heb als meisje uh, goed naar mijn vader blijkbaar gekeken... toen niet bewust, maar blijkbaar heb ik dat gedaan omdat ik zag aan hem hoe ongelooflijk ingrijpend het was... als er weer een suïcide plaatsvond. En die vonden plaats. Altijd wordt psychiatrie en suïcide met elkaar in verband gebracht. Uh, 30 jaar geleden en nu. Ook deze week waren er weer nieuwe berichten uh, uh, over de suïcidecijfers. Dat was ook weer nieuws. En ik zag aan mijn vader, als het ziekenhuis belde... dan, dan verstijfden wij eigenlijk alweer. En zeker als dat op onverwachte momenten was. Op een zondag of op een feestdag. Ja, dan, dan, dan wisten wij het eigenlijk al voordat er iets werd gezegd. En ik zag dat gewoon omdat het mijn vader enorm aangreep. En niet alleen hem, maar voor de hulpverleners. Het is natuurlijk verschrikkelijk ten eerste... voor degene die het zelf uh, overkomt en zijn familie. Het is een, een onoverkomelijk. Maar uh, ook voor de hulpverleners is het zeer ergabend. Miek Smilde schreef het boek Raarhoek. En dat gaat over die inrichting. En het, ja, het einde is zwaar... Het boek is niet alleen maar zwaar, want er staan ook geweldige anekdotes in. Dit moest het zijn, eh, Brands met boeken, luisterde u. Gepresenteerd door mij, Anton de Goede, omdat Wim er even niet is. Eh, volgende week zijn we er niet, want dan is hier maandjaren. Straks volgt hier twee dingen eh, met Gerdy Verbeet. En zij is van de Tweede Kamer. Wij zijn er over twee weken weer. Wie weet tot dan.